Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. neemt ontslag bij de nationale politie en vertrekt per 1 maart 2018. Hij is nu adviseur van het korps en lag onder vuur vanwege zijn hoge salaris. Hij verdiende vorig jaar 267.000 euro. Minister Blok heeft een moreel beroep op hem gedaan om te vertrekken. Welte blijft nog wel werken voor de politie, maar dan als extern adviseur voor drie dagen per maand. Daarvoor krijgt hij het wettige uurtarief. Na het rapport over het mortierongeluk in Mali zegt minister Hennis van Defensie dat het onze plicht is om herhaling te voorkomen. Vanochtend concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat Defensie ernstig tekort schoot bij het waarborgen van de veiligheid voor militairen in Mali. Daar kwamen vorig jaar bij een ongeluk met een mortier twee militairen om en een derde raakte zwaar gewond. Volgens de onderzoeksraad deugden de granaten niet en was de acute medische zorg niet op orde. Het ministerie stuurde vanmorgen een persbericht waarin stond dat de conclusies van de onderzoeksraad hard zijn aangekomen. Even later kwam er een rectificatie waarin die zin geschrapt was. Waarom is onduidelijk. In het zuiden van Duitsland heeft een man in zeker vijf winkels gif met babyvoeding vermengd. Hij wilde de winkels afpersen. Volgens de Duitse politie is het gelukt om alle schappen op tijd te legen. Klanten zouden geen gevaar hebben gelopen. Volgens toen eiste de man in een brief aan de politie... en verschillende winkels 10 miljoen euro. De politie bevestigt dat er inderdaad gemanipuleerde potjes babyvoeding zijn gevonden. De afperser zou ze een paar weken geleden vlak voor sluitingstijd hebben neergezet. De politie heeft foto's van de man, maar zijn identiteit is nog onbekend. Het weer nog vanuit het zuidwesten bewolking met af en toe regen. Vanmiddag klaart het in het westen en zuiden soms op en schijnt af en toe de zon. Het wordt een graad of twintig. Morgen nog wat warmer met eerst nog zon, maar later bewolking en regen. En het weekend wordt koeler met af en toe regen. Dit was het NOS. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. De John Bakker van de ANWB. Er staan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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort, een zomerhits. GFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht. Lunch. Het lunchprogramma van de ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Wat zei je nou? Zet je de radio uit? <hijen> u luistert naar ZFM. Oh, dan zetten we meteen de radio uit. <hijen> ja. Nou ja. Ja, ja. Je ja. moet die mensen ja. niet op een idee brengen, hè? Ja. Ja, dat hadden ze oh. al lang zelf gedacht. Hoor. Of komt het nu omdat je mond weer chemisch is? <laughs> ik heb weer een hele schone mond. Ja, dat klopt. Ja. Je, je hebt goed opgelet. Ja, ja, ja, ja. ja. ja dat je, jij dat ziet, zeg. Ik zag je zitten? Ja. Kermend van de pijn. Ja, ik liep langs. Ik denk, je. Ja, wat doen ze nou? Ja, maar ik straal weer, hè? Ja. Ik ja. Straal weer. Maar ja, je, ja. Denk ik, ik durf weer zat, te lachen. Je zat wel te gillen daarvoor. Ja, ik gil altijd. Oké. Okay. Ja, gillen. Ja. Um, dit is Zandvoort Leus. Goedemiddag, Zandvoort. Goedemiddag, Kermeland. Goedemiddag, wereld. Want uh, er wordt over de hele wereld naar ons geluisterd. Dat gelooft u misschien niet, maar dat is echt zo. Ja, dat is echt waar. Ja, dat ja, weet ik. Dat is echt ja, daar ja. lief jij helemaal niks aan. Nee, over nee. de hele wereld. Ja, uh. klopt. Zitten ze naar ons te luisteren. En te kijken, hè? Kijk, dat kan ook. ook. Ja. Uh, wwwzfm ZFM en een overdwarstreepje live.nl. Horizontaal streepje bedoel ik dan? Ja, hey, even zwaaien. Even zwaaien en de mond zich als nou, het goed is, zit ze met de rug naar, de, naar het scherm toe. Oh ja. <laughs> maar goed, ja. Uh, wat gaan we doen vandaag? Nou, uh, nou we hebben niet zoveel vandaag. Hè? Het is nou, vandaag uh, een beetje een rustige nou, dag. Nou. We hebben aardig wat artiesten in het licht. waaronder een ja. hele, paar hele vreemde. Ja, Dat hele vreemde we. vogels. Uh, hele vreemde vogels, artiesten in het licht. En uh, we hebben natuurlijk, uh, nou ja. Als het mee zit, gaan we Henny Rukert bellen. Om kwart over één ja. uh, voor, voor beschouwing op zijn programma van morgen. Dat doen we ook nog. Oftewel, uit de startblokken. Uit de startblokken! Ja. ja en, en, nou ja, we hebben natuurlijk het regio nieuws, hè. Het regionale nieuws, half ja. 1 en half 2, gevolgd door het weerbericht en het liedje van het sidekick. Ook dat nog? Ja. Nou, het wordt weer een feest vandaag. <laughs> oh. Nou, het is mijn laatste deze week. En uh, we gaan uh, artiest in het licht, en dat zal ik gelijk maar even vertellen. Ik ga er even anderhalf nummer van draaien. Want het ene, dat vond ik wel heel apart, uh, dat ik dat vond op uh, de bekende media. De dame werd geboren op 28 september 1934. Ze leeft nog steeds, als ik het goed heb. Dus die is dik in de tachtig nu. Ja, 83. 83. Is ze jarig dan... vandaag dus? Ja, ze is jarig. Ja, oh ja, ja, tuurlijk. Overleden. Dan zouden... eh, godsamme, wat een vraag. Om... Ja. Zij is op. een Frans ja. fotomodel, oh. actrice oh, en zangeres. Toch niet Brigitte Bardot? En die laatste functie van de, nou daar had ik niet zozeer aan gedacht. Maar het ja. was een ondeugende stoepoes en oh. een frivole vri pin-up girl. Ze maakte zeer veel internationale furoren. En vooral in Europa, Europa vormde ze een icoon van de jaren 50. Als sekssymbool. Zij was een Frans antwoord op de Amerikaanse Marilyn Monroe. Zij heeft ook een heel aantal huwelijken achter de rug. En de, uit de tijd dat ze dat modellenwerk en die actrice en zo niet meer kon... werd zij een dierenactiviste... Ook dat nog. Nou, dan nou weet je wel over wie het gaat, hè? Ja, ik denk Brigitte Bardot. Dat klopt. Ja, toch? Ja. Maar weet je wat nou zo leuk is? Ken je het nummer uh, Je t'aime moi non plus? Oui. Ja, met die, maar, die hete T. Met die, die uitblazen. Die, ja, ja. ja. Dat is de hitversie. Ja. Is uh, van Serge Gainsbourg. Ah, oui. Met uh, Jeanne Berkin. Ah, bon, bon. Maar. Ah, oui. Oui. De originele versie, en die is eigenlijk eh, niet bekend, niet zo erg bekend. No, no. De originele versie van dat nummer is met Brigitte Bardot. Nou, oh, echt waar? Ja. Dat weet niemand. Ik geloof niet dat er iemand is die dat wist. Ik ga een klein stukje laten horen. Ja, ja, ja, ja. ja. Artiest in het licht. Ik ga een klein, klein stukje. Ik blijf niet helemaal, want ik ga een nummer van de draai waar ze zelf helemaal zingt. Zonder dat geëigd. Maar dit is dus September One on plus met Brigitte Bardot. Ik vind het klinken voor een meter. <lacht> uh, nee, echt niet. Ik vind het niet klinken. Nee, het was geen goede stemactrice. Hè? Nou, meer de opname. Die klinkt echt walgelijk. Ook nog. Ja, maar het is ook, net ja, het in is ook de... heel oud. Het is of het in de grote kerk in Haarlem is opgenomen of zo. <lacht> met één met microfoon. Ja, dat is misschien ook wel zo. <lacht> ik ga het er even laten horen dat ze echt zelf zingt. Dat is heel ja, leuk. Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Nou, langs als leven hippie poela. Le Madrake heet dit nou. Dit is Brigitte Bardot. Vandaag jarig. Sur la plage abandonnée, Coquillage et crustacé. Qui l'eut cru déplore la perte de l'été. Qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances. Dans des valises en carton Et c'est triste quand on pense à la saison Du soleil et des chansons Pourtant je sais bien l'année prochaine Tout refleurira, nous reviendrons Mais en attendant je suis en peine De quitter la mer et ma maison va s'habituer À courir sans les voiliers Et c'est dans ma chevelure ébouriffée Qu'il va le plus me manquer Le soleil, mon grand copain Ne me brûlera que de loin Croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tout, de séparer. Le trait m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne, je le garderai comme un ami. Mais au premier jour d'été, tous les ennuis Faire la fête aux crustacés De la plage ensoleillée De la plage ensoleillée De la plage ensoleillée Zij bewijzen dat ik leef, de bezem door het leven dat me geen voldoening geeft. De vrolijkheid hebben we ook weer even gehad. Nick en Simon van de Nieuwe Album. Proost op de doden. 3 in 1 in 1. En die blijft in Nederland. In Amsterdam, om precies te zijn. Ja. The Outsiders. Just a I hope, just a I hope they will I should touch you, baby I didn't need to touch you, but I just touched your hand Well she looks so understanding try to look so recommending and She held my hand so tight we didn't speak a word And I stayed right by her side That's how we spent the night I held her hand in mine It Made me feel so fine And I Your little hand. Yeah, you look at me. So I could see your eyes. Well, just as I hope, as I hope they would be. Well, touch. I didn't need to touch you, but I touched your hand. So recommend name I've been with her all night long Sharing a feeling that grew strong We found ourselves a love That couldn't possibly go wrong I still hold her hand in mine We we'll wait for the night Jaren, het rammelde aan alle kanten. Maar dat maakte het nou, Het was uh, gewoon zo lekker. En het leukste was dat ze op een label zaten in de tijd. Van een van de grootste muziekkenners van Nederland, uh, vond hij zelf. En uh, een, een meneer die uh, heel erg van klassiek en jazz was. Maar toch ook voor zijn platenlabel. Wat hij samen met Pim Jacobs had. Uh, ik heb het over Willem Duis. Uh, toch ook een popbandje moest hebben. En toen hadden ze de Outsiders. Nou. Het, echt waar, het rammelt aan alle kanten. Maar dat maakt niet uit. Het is, dat kon toen nog. Die Outsiders met natuurlijk als zanger Wally Tax Die het bandje oprichtte in 1960 als twaalfjarige. Maar dat was niet zo'n groot succes. Speelde hoofdzakelijk in uh, Amsterdamse gelegenheden. Maar toen zij eenmaal een platencontract hadden. Kregen zij een grote schare fans. Want ik weet nog wel dat ze toen ook regelmatig optraden in de Wijman in Sandpoort. En, uh, nou, daar was ik ook wel eens bij. <laughs> en dan stonden de rijen, die stonden toch ongeveer tot aan het viaduct om erin te mogen. En dat kon niet, want het zaaltje kon nog ineens 100 man in. Dus, maar dat maakt niet uit. Uh, de band bestond uit Le uh, Leendert Groenhof. Die was zanger tot en tot uh, voor 1965. Uh, Piet Sandstra, die was uh, gitarist voor 1965. Maar, de succesformatie bestond uit Appie Rammers. Die was uh, basgitarist, uh, Leendert Busch. Ja, dat zal het zijn. Drums. Uh, Ronald Splinter op gitaar. Ton Krabbedam ook op gitaar. Twee gitaristen dus. En natuurlijk Wally Tax. En uh, dat was de zanger. En de man ook die uh, de liedjes schreef. En het was eigenlijk de punk van de jaren zestig. Want ze schreef ook eh, protestliederen en zo. En, en eh, waren een beetje ja, drop-outs, zou ik maar zeggen. Speelde ook regelmatig in het Amsterdamse Lijn 3. En ik weet niet of je dat kent. Ken je dat, Dolly, Lijn 3? Nee. Nou, dat was een tent die zat in het Vondelpark. Eh, onder de brug waar de tram overheen reed. Oké, okay, Lijn 3. Ik ken drie, wel dat, Paviljoen 3. Nee, Lijn 3. Oh. Zo heette die Societeit. Okay. En dat was een fantastische... Nou ja, fantastisch helemaal niet eigenlijk. Want uh, om, de, om de zoveel minuten kwam er een tram overheen. En dat al zo gek. En dan hoorde je de muziek niet meer. <lacht> Ja, het is uh, echt geweldig. Ik heb er ook wel eens gespeeld, vroeger met salvo. Maar het is echt geweldig. Goed, uh, nou, uh, Walli-Tax dus. En nog één plaatje: een Artiest in het Licht. Ja, die komt ook nog. We hebben nog een Artiest in het Licht voor u. Ja. En uh, als het anders goed gaat, tenminste, dan. Ja, het gaat goed. Artiest in het Licht: Ben I. E. King. Had Spanish Harlem en natuurlijk, we kennen hem allemaal van Stand By Me, waar hij de schrijver van was. Buh, even kijken hoor. Uh, ja. Benjamin Earl Nelson, zo heet de man officieel. Hij werd geboren in Henderson, North Carolina op 28 september uh, 1938. Jawel. En hij overleed in Hackensack, New Jersey op 30 april 2015. Beter bekend onder zijn artiestenaam Ben E. King, was een Amerikaanse soul en popzanger en schrijver. Hij is in Nederland en België vooral bekend van het nummer Stand By Me uit 1961. Dat in 1987 de hitlijst stond. Maar hij heeft veel meer geschreven, waaronder dit uh, uh, Spanish Harm. Goed, Ben E. King dus. En uh, weer een artiest in het licht. En er komen er nog een paar hoor. En ook vooral de jazzliefhebbers moeten even opletten. Want er komt straks ook nog een hele belangrijke jazzartiest voorbij. Die vandaag, uh, dan weet ik niet meer zeker of het zijn geboorte of sterfdag was. Maar dat zien we dan wel. Maar er komt nog een hele belangrijke straks. Let maar eens goed op. Let maar eens goed op! Nou, nog een klein stukje Ben. Een fladdertje van Ben. En dan gaan we naar het nieuws van half 1. Jawel, het regio-nieuws. Nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars en kijkers, hier volgt het regionale nieuws bij ZFM Zandvoort. De datum is 28 september 2017. Dus uh, de laatste keer deze week uh, dat ik het nieuws breng in de maand september. Volgende keer is het oktober. Goed. Vorige week is voor de tiende keer de mobiliteitsrace gehouden... en u had nog van ons de namen van de winnaars te goed. Van de 32 deelnemers kon er natuurlijk maar één winnen... en dat werd met een nipte voorsprong Camille Jolie. De grote omloop, het rondje nieuw unicum over het Schelpenpad... werd gewonnen door Sjaak Schouten in de categorie elektrisch aangedreven. De race van de handbewogen rolstoelen... werd door nieuweling Mitchell Phillips gewonnen... De fanatieke deelnemers en enthousiaste vrijwilligers maakten het weer tot een onvergetelijke dag. In ieder geval alle winnaars gefeliciteerd. En tijdens die mobiliteitsdag is het team sportservice Heemstede-Zandvoort... gestart met een wekelijkse wandeling voor rollatorgebruikers. Alle gebruikers van een rollator zijn van harte welkom om mee te lopen. Start- en eindpunt is op de donderdagmiddag bij de blauwe tram... En de start is om half twee en na 30 minuten is de groep weer terug bij de blauwe tram. Het tempo en de afstand worden aangepast aan het niveau van de groep. Door middel van het wandelen werken de deelnemers aan hun conditie... en ervaren zij dat ze steeds een beetje langer kunnen lopen en of makkelijker bewegen. De begeleiding van de rollatorwandeling is in handen van een medewerker... van teamsportservice Heemstede Zandvoort en wel Christopher Manoputi. Gezellig een begeleider meenemen is geen enkel probleem en er zijn geen kosten aan verbonden. En mocht u meer informatie hebben, belt u dan naar telefoonnummer 023 573 4679. Na de werkzaamheden aan het Stationsplein, de Elsbacherstraat en de Kuinderstraat... zijn de leidingen van het riool met een camera geïnspecteerd... Deze inspectie geeft aanleiding om in de Kuinderstraat een van de afsluitingen nader te bekijken. In de week van 4 oktober zal een stukje van deze straat ter hoogte van de koperpasserel worden opengebroken... om vast te kunnen stellen of het mogelijk is de riolering te herstellen... of dat het noodzakelijk is nieuwe leidingen aan te brengen. Mocht dit laatste de uitkomst zijn, dan zal de Kuinderstraat wellicht opnieuw tijdelijk moeten worden afgesloten... Informatie over de uitkomsten van het onderzoek... en de consequenties voor de Kuindestraat volgen zo spoedig mogelijk. Rijkswaterstaat laat komend weekend op diverse plekken... werkzaamheden aan de weg uitvoeren op de A4. Automobilisten moeten daarom rekening houden... met afsluitingen, omleidingen en vertraging. Het stukje snelweg tussen Burgerveen en Leiden richting Den Haag is vrijdagavond van 9 uur tot maandagochtend 5 uur afgesloten. Rijkswaterstaat gaat er stiller asfalt leggen... om zowat te doen aan de toenemende geluidsoverlast. Het werk blijft niet beperkt tot het weekende, week maar ook van 6 tot 9 oktober... en van 13 tot 16 oktober wordt het wegdeel afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht door de afsluiting grote drukte en vertragingen op de A44. Automobilisten worden daarom geadviseerd om, de, om te rijden... via de A9, de A2 en de A12. Zowel de, gemeente, of nee, de gemeente Zandvoort doet de aandelen in energiebedrijf Eneco van de hand. De gemeenteraad ging dinsdagavond akkoord met verkoop. Zandvoort houdt daarbij nog wel een kleine slag om de arm... En uh, Zandvoort gaat uit van een opbrengst van tussen de 3 en 5 miljoen euro. De mogelijkheid om aandelen Eneco te verkopen ontstond in februari van dit jaar... nadat het bedrijf op last van de rechter zijn netwerk van hoogspanningskabels... transformatorhuisjes en gaspijpen afsplitste. Het pakket van Zandvoort ligt ver onder de 1%. Het geld dat het oplevert kan vervolgens zelf geïnvesteerd worden in duurzaamheidsprojecten die direct de eigen burgers ten goede komen. De grote dividendopbrengsten van 10 jaar, dat is 1,8 miljoen, is te gebruiken om een duurzaamheidsfonds op te richten waaruit duurzame initiatieven van burgers en ondernemers gedekt kunnen worden. Daarbij moet gedacht worden aan het vergoeden van lesjes bij dakisolatie en het plaatsen van zonnepanelen, het plaatsen van wind, mini-windmolens en het scheiden van afval op het strand. Een breed aangenomen amendement van OPZ bouwt nog een klein voorbehoud in, alvorens de echt definitieve keuze tot verkoop wordt gemaakt. Daarbij wordt ruimte geboden aan de onderhandelingen die nog gevoerd worden in de aandeelhouderscommissie van Eneco. Tot zover het regionale nieuws. Gaan we over naar het weer. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag hebben we te maken met wisselende bewolking met opklaringen... en toch wel kans op een enkel buitje. Er waait een matig zuidelijke wind... En de temperatuur komt uit op ongeveer 18 graden. Morgen hebben we te maken met perioden met zon. Eerst kans op mist en in de middag is er toenemende bewolking. Er waait een zwakke zuidelijke wind... waardoor de temperatuur iets hoger uit gaat komen dan vandaag. En we mogen rekenen op zo'n 20 graden. De vooruitzichten daarna zijn wat minder mooi... Er is een overgang naar onbestendig weer met toenemende neerslagkansen en maximumtemperaturen die gaan dalen naar ongeveer 16 graden in het weekend. En dit weerbericht werd u aangeboden door onze eigen weerman Lex van den Horen uh, van meteopagina.nl. En ineens had ze weer een schoon mondje. Ja. Heel erg bedankt, Tessa. Voor het me weer met een mooie mondje. Je mag niet door Whitney heen praten. Nee, ja, Jij wel. Nee, ik door deze mentale stukje. Oh, jeetje. Nou, hou, hou die microfoon dan ook uit. Ja. Nou, nee, zeg het maar. Ik, ja. wou, ik wou Tessa heel, even, heel erg bedanken. Tessa. Ze heeft toch alle jaren maakt. Al zoveel jaar maakt ze mijn gebied zo mooi schoon. Oh. En daar ben ik heel blij om. En deze plaat was voor jou. Op jouw verzoek van Whitney Houston. Als we kijkt naar die stralende glimlach, dan weet je hoe het komt, Dat is, eh, Tessa, hè? Ja, ja, Tessa. Tessa, ja. tessa glimlach, hè? Ja, ja. ja echte, helemaal. Tessa glimlach. Ja, Nou, oké. Dus Ja? Nou, oké. Wat wil ik eigenlijk zeggen? Nou, weet ik veel. <laughs> Goed. Dat is uh, helemaal verslag. Helemaal verslag. Ja. Ik ben helemaal van, van slag, zeg. Ja. We gaan naar Artiest in het Licht. Want we hebben er uh, nog een paar. Ja. Het ja. was een drukke dag vandaag. Het een, dus. Ja, het was een aardig druk dagje vandaag. Ja. Een stuk of zeven heb ik er geloof ik. Yes. Dus, yes. Um, dus uh, dat um, komt allemaal goed. Ja. En nu gaan we er weer eentje draaien. Hoop ik. <laughs> is hier een draadje niet lekker? Ja, ik hoor het. Ja, nou, het draait een beetje af en toe. In het licht. Ja. Nou, nu is het weer goed. Nu is het weer helemaal goed. Funny. But it's true. Helen Shapiro. What loneliness can do Walking back to happiness mm. Since I've been away I have loved you more each day Walking back to happiness whoop -a, oh yeah, yeah Said goodbye to loneliness whoop -a, oh yeah, yeah I never knew I'd miss you Now I know what I must do I shared with you. I'm hey, hey, hey, hey, making up for things I said or oh yeah, yeah. And mistakes to which they led. Oh oh yeah, yeah. I shouldn't have gone away. So I'm coming back today. Walking back to happiness. I threw away. back to again. back to ja, dat was Helen Shapiro, en deze dame Helen Shapiro. Dus werd uh, geboren in het uh, uh, plaatsje Bethnal Green. En dat is een onderdeel van Londen. En dat gebeurde op 28 september, dat is dus haar verjaardag, 1946. Ze is dus 71 geworden vandaag. Ja, dat kan ik snel uitrekenen, want ik ben er van 48, dus ja, dan moet het wel 71 zijn. Niet waar? Ja, dat klopt dus ook. Ze is een Britse zangeres die doorbrak in 1961 op 14-jarige leeftijd met het liedje Don't Treat Me Like a Child. En dat zeg je dan als 14-jarige. Hè? Behandel me nou niet als een kind, nee. Nou, tegenwoordig zijn het al halve volwassen dames die... maar toen de tijd waren het nog meisjes hoor, van veertien. Ja, bak, bak niet allemaal. Niet allemaal. noemde hij ze altijd, toch? Ja, ja maar Bakvissen, ja. Ja, ja. Goed, uh, en in hetzelfde jaar uh, had ze ook haar allergrootste hit. En dat hoorde u net. Dat was het nummer Walking Back to Happiness. En uh, ja, ze heeft ook samengewerkt met de Beatles... Want er waren diverse shows in die tijd dat zij in het voorprogramma zat. Of dat de Beatles in haar voorprogramma voorstonden. Dat kwam ook wel <laughs> voor. Ja, leuk. Ja, dat is echt zo. Ik heb daar nog wel posters van gezien zelfs. Ja. Dat is ontzettend leuk. Goed. Um, wat ik ook nog even doe. Ik ga nog een artiest in het licht doen. En ik had... Kijk, dan ga ik het zelf door het beeld. Ik zag ik ineens. Ja, zie je dat in de Velse Tunnel? <laughs> ja, dat komt, door, dat komt door Bart van der Meer. Want die, zei ja, die, die, de, die, had, die had erover geschreven. Ja, he? 60 jaar geleden vandaag dat de Velse Tunnel geopend werd. Mm, door koningin Juliana ja, nog. Ja, en dat ja. weet ik nog. Want uh, dat, dat was een, een, een uniek gebeuren eigenlijk. Want het is natuurlijk de eerste snelwegtunnel van Nederland. En uh, ik weet nog dat er toen een file stond vanaf de Breestraat in Beverwijk... tot aan de Jan kade in Arnhem. Echt waar? Ja, ja, want de A9 lag er toen nog niet. Oh, dus dat ging allemaal nog via die provinciale weg, zeg maar, dus ja, ja. die tweebanige weg uh, tussen de Velstunnel en Haarlem in, ja. de N208 heet, is dat geloof ik nu. En uh, uh, dat stond helemaal vast. Want ik weet nog dat wij gingen toen, wij moesten de zondag na de opening moesten wij met nou, naar mijn oma in Haarlem. Ja. Wij woonden zelf in Beverwijk. Ja. En uh, de Naco-bus die je toen nog had, die ging nog maar over de pont, want er was niet toen nog een doorkomman. Mm, dat stond, is toch wat, het he? stond ja. helemaal vast. Ja. Gewoon. Er, er zijn allemaal mensen die... Er zijn ook nog wel filmpjes van trouwens. Als je mm. op YouTube zoekt, dan kun je dat nog wel vinden. Maar goed, eh, niet te lang lullen, want ik heb nog meer. <laughs> eh, ik had de jazzliefhebbers iets beloofd. Ja, klopt. Hè? Er was ook iemand in het licht. Hè? Ja, artiest in het licht. en dat is een van de toonaangevende eh, jazzartiesten. Ik ga er straks nog iets meer over vertellen. We gaan het gewoon eerst draaien. Artiest in het licht. Artiest in het licht. En de jazzliefhebbers zullen dit meteen herkennen. Ja, een van de grootheden van de jazzmuziek, natuurlijk. Dat zullen uh, alle jazzliefhebbers natuurlijk uh, wel eventjes uh, uh, erkennen. Miles Davis met het duidelijk herkenbare geluid. Met die, uh, met die beker op die trompet, hè? Die, die demper op die trompet. Dat deed hij heel vaak. Miles Dewey Davis. Uh, de derde, de derde. Ja, Miles Dewey thir Davis the Third, zo heet hij officieel. Hij werd geboren in Elton, Illinois, op 26 mei 1926. En hij overleed in Santa Monica in Californië op 28 september 1991. Het is dus vandaag zijn dag van verscheiden, om het zo maar eens even te zeggen. Amerikaanse jazz, trompetist, componist en multi-instrumentalist. Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste... En invloedrijkste jazzmuzikanten van de 20e eeuw. Ik geloof dat dat ook inderdaad wel, uh, wel waar is. denk dan niet dat u nu naar Sandford Jazz zit te luisteren, dat is niet zo hoor. Het is nog steeds Sandford Lunch. Um, Davis speelde onder andere uh, met, samen met Louis Armstrong, Duke Ellington en John Coltrane. En een grote rol in de geschiedenis van de jazz. Nou. Dat was wel leuk. Voor de jazzliefhebbers ook eens even. Dan zijn die ook af en toe weer eens een beetje aan bod in, uh, in Zandvoort luncht. Nee? Ja, natuurlijk. Dat mag ook. Ja, dit is geen Maas Davis hoor. Dit is wat anders. Dit is gewoon uh, ja, heel wat anders. We gaan uh, u meenemen naar het uh, NOS Journaal van 1 uh, uur. En dan komen wij met een stukje cabaret. Kabara. En uh, als het mee zit uh, gaan we ook nog praten met Henny Rukert. Over zijn programma van morgen. Voorbeschouwing erop. Gaan we ook nog doen. En uh, voor de rest zien we het wel. Niet waar? Ik zou zeggen, uh, als je nog moet lunchen... Nou, doe dat dan vooral smakelijk. Neem een lekker broodje, kopje soep. Weet ik veel. En heb je al geluncht, dan we, wensen wij, Dolly en ik... U natuurlijk een goede bekomst. als dat kunnen hey, Wel mogen het u bekomen, zeiden we vroeger altijd aan na het eten. Zeg jij dat nog wel eens, Dolly? Huh? Hallo? Hallo? Ben u daar? More, more Colin Orson. More Colin Orson. Ja, zeg het eens. Nee. Nou, ja. Ik zat tegen je te praten. Luister je ja, niet eens? Ik ben cabaret aan het zoeken, Ruud. Ik ben hard aan het werk. <laughs> Even kijken hoor. Helemaal helemaal paniek. Ah. Go God, Goed, nee, tot zo!